In alle gemeenten zijn de stemmen nu geteld. Amsterdam kwam als laatste met een voorlopige uitslag. Daar is GroenLinks de grootste partij geworden met tien zetels. Vandaag wordt in alle gemeenten nog een keer geteld... om de definitieve uitslag te bepalen. Er wordt nu bijvoorbeeld gekeken hoeveel stemmen elke kandidaat heeft gekregen. Gisteren werd alleen op partijniveau geteld... Gisteren is 53,7 van de mensen die mochten stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen naar de stembus gegaan. En daarmee is het opkomstcijfer ook hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2022. Toen was het nog 51 Premier Jette had gisteren gezegd dat hij vanaf de Euromast zou abzeilen als het landelijke opkomstcijfer hoger zou zijn. Hij sloot zich daarmee aan bij de Rotterdamse burgemeester Schouten, die dat ook al beloofde voor de opkomstcijfers in haar stad. Het is nog niet duidelijk wanneer dit moet gaan gebeuren... De Euromast is nog tot begin april dicht vanwege een grote renovatie. Bij de Iraanse raketaanval op een groot energiecomplex in Qatar... is ook een fabriek voor LPG van Shell beschadigd geraakt. De brand is inmiddels geblust, maar over schade is nog weinig bekend. Door de aanvallen op gasinstallaties in het Midden-Oosten... is de Europese gasprijs vanochtend zeer sterk gestegen. Ook olie wordt weer duurder. De overleden acteur Val Kilmer is een jaar na zijn dood toch in een film te zien. Hij is in As Deep as the Grave tot leven gewekt met kunstmatige intelligentie. Kilmer had al voor de rol getekend voordat hij vorig jaar op 65-jarige leeftijd overleed aan een longontsteking. Zijn familie heeft toestemming gegeven voor het gebruik van een AI-versie van de acteur en krijgt er ook geld voor. Volgens de dochter van Kilmer keek de acteur altijd optimistisch naar nieuwe technologieën.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 Met nu ZFM in de middag. I'm sick of preaching this to you. Nobody listens think something, and they treat you like a fool. Thought that it was clear. Everybody said that life was fear Cause I'm a cruel man, I'll take it all away And I'm a king, now I'm a along this way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 Beautiful oh. Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In bijna alle gemeenten waar kon worden gestemd met een kleiner stembiljet, is het aantal ongeldige stemmen gestegen. Zoals in Den Bosch. Op het kleinere stembiljet, een A3-formaat, moeten kiezers in ieder geval de partij van hun keuze rood kleuren. en daarnaast ook nog los het kandidaatnummer. Voor de vijfde keer in korte tijd is in Breda een Dictie uitgebrand zo'n mobiele wc. De brand werd vermoedelijk aangestoken. Voor de kust van Blankenberg in België is een beluga gezien. Dat is een witte dolfijn met een bol voorhoofd. Het is waarschijnlijk dezelfde als die half januari werd gespot... bij Callens Oog in Julianendorp in Noord-Holland. Het weer zonnig en maximaal 17 graden momenteel. Vanavond neemt de bewolking toe. En ook morgenochtend kan het nog bewolkt zijn. Later weer zon en dan maximaal 16 graden. Dit is ZFM. Zandvoort heeft het. En jij beleefd het. beleefd het. Alleen bij ZFM. He broke your heart. He took your soul. You're hurting sad. Cause there's a hole. You need some time to be alone Then you will find what you've always known I'm the one who really loves you, baby I'm mm -hmm. say